7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 Journaal. Egypte wordt wakker na een bloedige dag en avond. En Oranje-debutant Paul Verhaag over de wedstrijd tegen Portugal. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Egyptische interimregering heeft het politieoptreden van gisteren in Cairo verdedigd. Volgens interimpremier Beblabi was het geen gemakkelijk besluit om de twee protestkampen op te ruimen, maar was het optreden nodig om de veiligheid te herstellen. En verder zei hij dat het hem spijt dat er mensen zijn omgekomen. Ook wil hij dat de gisteren afgekondigde noodtoestand snel weer wordt opgeheven. Bij het geweld in Cairo en andere Egyptische steden zijn volgens de autoriteiten 235 burgers en 43 politieagenten omgekomen. De moslimbroederschap schat het dodental veel hoger. Er zouden meer dan 2000 doden zijn. De Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties hebben het geweld veroordeeld. De Verenigde Staten veroordelen de geweld en de bloedvergieten in Egypte. Evenzo verwachten we van de andere politieke krachten. Dat ze zich klaar van geweld distancieren. We are urging strongly all parties to exercise maximum restraint en Ze roepen Egypte op de mensenrechten te respecteren en de noodtoestand op te heffen. Een week voordat de internationale vira treinen van het spoor werden gehaald... bevestigden de Nederlandse spoorwegen nog aan de fabrikant Ansaldo Breda... dat alle bestelde treinen zouden worden afgenomen. Dat blijkt uit een brief van de NS aan de Italiaanse fabrikant... die in bezit is van de NOS. Afgelopen winter waren er weken waarin veel vira treinen uitvielen... of vertragingen opliepen. De treinen werden op 17 januari van het spoor gehaald. Over de zaak voeren NS en Ansaldo Breda een juridische procedure.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 In de Verenigde Staten zijn twee oud-medewerkers van de Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase aangeklaagd. Ze worden verdacht van fraude, samenzwering en valsheid in geschriften. De twee het tweetal al zo hebben geprobeerd om een verlies van honderden miljoenen dollars te maskeren, zegt de openbaar aanklager. The defendants deliberately and repeatedly lied about the fair value of billions of dollars in assets on J.P. Morgan's books in order to cover up massive losses that mounted month after month at the beginning of 2012.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 Het Nederlands elftal heeft in Faro gelijk gespeeld tegen Portugal. De WK-oefenwedstrijd eindigde in 1-1. Kevin Strootman opende in de eerste helft de score voor Oranje met een afstandsschot. En Ronaldo maakte in de tweede helft kort voor tijd de gelijkmaker voor de Portugezen. Verdediger Paul Verhaag debuteerde voor Oranje. Nou, je moet zeggen, ik had wel last van zenuwen natuurlijk. Het is uh, de eerste wedstrijd in Nederlandse Nederlands elftal, gelijk tegen uh, een sterk land als Portugal. Ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk in te vullen... Ja, en ik denk dat ik redelijk tevreden kan terugkijken op, op de eerste wedstrijd. De oefenwedstrijd tussen Zwitserland en Brazilië eindigde verrassend in een 1-0 zege voor de Zwitsers. En België-Frankrijk bleef doelpuntloos.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 En Lara Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. Niet alleen in Cairo, maar ook in andere steden in Egypte is het onrustig. Zoals in Alexandrië, daar roerden anti-Morsi-betogers zich ook. En de politie greep ook daar hard in. vielen tenminste tien doden. Nederlandse Jasmina Nellestein die woont sinds januari. In Alexandrië en ze is getrouwd met een Egyptenaar. En nu aan de telefoon. Mevrouw Nederstein, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was de afgelopen nacht in Alexandrië? De nacht was uh, vrij rustig, moet ik zeggen. De avondklok wordt redelijk uh, serieus genomen op dit moment. Ja. En, en daarvoor, wat, wat heeft u gemerkt van de ongeregeldheden? Uh, nou, redelijk veel. Toevallig uh, waren er heel veel clashes vlakbij de bibliotheek waar ik ook woon. Dus het was eigenlijk de hele dag hoor uh, je geweerschoten, uh, traangas vlogen door de lucht. Veel brand, je zag ook veel uh, rookontwikkeling. Ik heb niet echt de clashes van dichtbij gezien. Want eigenlijk alles wat ik zie is vanaf een balkon. Want ik ga liever niet uh, de straat op op dit moment. Maar je, krijgt toch, je, je hoort alles, je ziet, ja, je ziet van alles om je heen gebeuren. Het is echt uh, schrikkelijk. Ja. Van Ellis en wij hebben natuurlijk vooral aandacht gehad... voor uh, alles wat er gisteren gebeurde in Cairo. Ja. Is het vergelijkbaar met wat er uh, in Alexandria heeft, uh, zich heeft afgespeeld gisteren? Nou, Cairo is wel een stukje, een stukje erger hoor door daar zitten heel veel doden en, en, en ik weet niet of je de beelden neemt aan ook gezien. Het leek wel een, een oorlogsgebied. Ja. Zo erg was het niet. Maar ook hier toch wel regel, ja, veel opstootjes, veel... Er uh, kwamen nog wat protest, protestmarsen langs van de was een bordenhoed uh, wat, wat jongeren die dan met stenen lopen te gooien. Dus er gebeurt wel het een en ander. Maar zo uit de hand gelopen als in Cairo gisteren is het gelukkig niet. Nee, nee. En, en zijn er mensen omgekomen in uh, Alexandrie? Voor zover ik heb begrepen, tien. Maar ik heb okay. nog, nog geen uh, bevestigende bron of zo gezien. Maar het zijn meer geruchten die ik hoor. Ik weet niet helemaal of het klopt. Ja, wat zijn uw gevoelens? Uh, uh, uh, u zit daar natuurlijk al een tijdje. Was dit onvermijdelijk dat het tot zo'n confrontatie zou komen? Nou, ik, ik kan niet zeggen dat ik heel, heel verbaasd uh, ben dat het dus gebeurt. Alhoewel ik er wel echt... Te, tegen ben. Ik vind dat het ook op, op een andere manier opgelost had kunnen worden. En zeker niet met een uh, militair ingrijpen. Ik denk dat het voorkomen had kon, kunnen worden. Maar gezien wat ik de laatste weken allemaal hoor en lees, dan zag ik het wel een beetje aankomen. Het leger heeft natuurlijk ook al meerdere malen gewaarschuwd dat ze, den, uh, dat ze dit zouden gaan doen. Dus ik ben niet heel verbaasd, maar ik geloof wel dat het voorkomen had kunnen worden. En ik ben ook niet blij mee dat ze dit hebben gedaan. Nou, er wordt er alom gezegd vanuit het buitenland richting uh, de interimregering en het leger. Hef die noodtoestand op. Uh, John Kerry, minister van Buitenlandse ja. Zaken in Amerika, zegt dat. Ja. Goed, de vraag is natuurlijk: wat is het alternatief op dit moment in Egypte? Hoe zou je de onrust kunnen beteugelen en, ja. en de mensen weer kunnen laten samenleven in het land? Heeft u enig idee? Nee, ik heb geen idee. Ik... Ik denk ook niet dat dit, het, dat dit het einde is. Ik denk dat het ook wel even door zal, uh, zal blijven gaan. We waar Het heel he? rustig, maar de avondklok is opgeheven. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen. Ik denk dat er weer nieuwe protesten komen. En dat er waarschijnlijk ook weer nieuwe plekken worden gecreëerd... waar de protesten verder zullen gaan. Goed. We wensen u veel sterkte de komende tijd. En uh, misschien kunnen we elkaar uh, later nog spreken in de uitzending. Ja, absoluut. Jasmina Nellestein woont uh, sinds januari in Alexandrië in Egypte. We gaan erover door met uh, Europarlementariër voor GroenLinks, Judith Sargentini. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bent u het uh, daarmee eens? Ziet u ook de komende tijd nog niet direct een oplossing? Nou, we zien eigenlijk al vanaf uh, het moment dat Mubarak was afgezet in 2011 niet echt een oplossing. Uh, maar, maar nu zeker niet. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want we hebben een militaire koep gezien. Uh, de president uh, zit in de gevangenis en het, uh, het, het protest daartegen is neergeslagen door het leger. Ja, wat voor een respons moet je daar nog op geven? Nou, zeg dit maar. Nou ja, dat vind ik, uh, vind, ik, uh, vind ik erg ingewikkeld. En het vervelende is, eigenlijk hadden we op ons klompen aan kunnen voelen... dat het zo uit de hand zou gaan lopen op het moment dat op 3 juli uh, de militaire uh, Morsi, uh, de pre president Morsi afzette... Mm -hmm. Wat mij ook verbaast is dat er toch een heel aantal uh, zeer gewaardeerde politici, zo, zoals El Baradei, toch met het leger in zee gingen en een interim regering volgden. En wat blijkt, uh, vormde en wat blijkt nu, uh, de regering uh, uh, slaat het protest uit elkaar en de doden lopen uiteen van schattingen tussen de 2000 of 235. Ja, ja het is nogal wat. Ja, en of, wat heeft men. Uh... Wat is men opgeschoten, he? want het leger heeft nu dezelfde bevoegdheden... als tijdens het bewind van Mubarak in deze noodtoestand. Ja, precies. Nou ja, het, het dilemma zit hem dus in, wil je nou, democratie. En democratie betekent ook dat er mensen aan de macht kunnen komen... waar jij misschien niet voor gestemd had. Laten we wel zijn. Meneer Morsi is niet de gedroomde kandidaat van ook westerse uh, overheden... Of wil je dat jouw mensen aan de macht zijn? En daar ben ik enorm in teleurgesteld uh, in, de, in de laatste uh, paar maanden. Ik ben uh, twee keer in, uh, in Egypte geweest na, na de afzetten van uh, Mubarak en heb erg veel mensen gesproken. Ook de seculieren, juist de seculieren. Uh, die leken mij uh, zeer betrouwbaar. En nu kwam toch de suggestie een uh, maand geleden... dat het er vooral om ging dat het niet de moslimbroeders waren... die aan het regime, uh, die aan het bewind staan. Hm. Terwijl we ook weten dat de tweede partij uh, in Egypte... na de moslimbroeders is de Noer-partij. Hm. En die is nog wat orthodoxer dan ja. de moslimbroederschap. Ja, en die partij waarschuwt inmiddels voor een burgeroorlog, hè? Ja, volgens mij als je daarvoor gaat waarschuwen... ben je het ook aan het... Uh, Aanjagen. Aanjagen, laat ik het zo zeggen. Dus dat lijkt me zeer uh, onverstandig. En ik zie hier toch nog vooral een, een, een, een leger dat zich uh, aan het misdragen is... en zich, zoals u ook net zei, uh, gedraagt alsof uh, Mubarak niet al meer dan twee jaar geleden is afgezet. Ja, maar mevrouw Sargentini, het leger heeft wel de macht in handen. Wat moet ja. dan wat u betreft de reactie van Europa, van de Europese Unie zijn? Ik denk dat de Europese Unie, maar ook de VS, zich tot nu toe... Uh, ...keurig hebben gedragen. Het is heel verstandig van mevrouw Ashton... ...om president Morsi op te zoeken... ...in de gevangenis. En ik vind het ook heel verstandig dat ze geprobeerd hebben... ...te onderhandelen met het leger... ...om Morsi een aftocht te geven... ...en opnieuw verkiezingen uit te schrijven. Ja. Maar, maar dat, maar dat lijkt dus nu... een passeerd station uh, ja, voor de komende maar, tijd. Uh, waar, waar, waar, waar wil je mee dreigen? Sancties bijvoorbeeld. Nou ja. Maar op het moment dat in november uh, uh, de president zichzelf extra bevoegdheden toedichtte... Uh, heeft Europa de geldkraan dichtgedraaid. Er ligt 5 miljard leningen en, uh, en, uh, leningen en giften op de bank. Die, dat wordt niet overgemaakt. En geld kun je maar uh, één keer bevriezen. Dus ook ik denk... Uh, wat nu? Ja, ik denk dat, is dat u. Weinig opwekkend. Ik denk dat u niet de enige bent. Nee. Ik denk wat nu. Goed, mevrouw Sargentini, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Tja, wat nu met Egypte? Dat vragen we later na Achter ook aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Hij mocht voor het eerst mee met het Nederlands elftal. En meteen stond hij in de basis, de rechtsback, Paul Verhaag. En hij mag tevreden zijn, want hij speelde goed... tegen de Portugese topspelers, zoals Ronaldo. Toch was de 30-jarige debutant wel wat gespannen. Nou, je moet zeggen, ik had wel last van zenuwen natuurlijk. Het is uh, de eerste wedstrijd in Nederlandse Elftal... gelijk tegen uh, een sterk landers Portugal. Maar ik heb me eigenlijk voorbereid, uh, ja, zoals eigenlijk elke, elke wedstrijd... Uh, ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk in te vullen... Uh, ja, en ik denk dat ik redelijk tevreden kan terugkijken op, op de eerste wedstrijd. Uh, het is jammer dat ik wat, wat, uh, wat hemstringklachten had gedurende de eerste helft. Uh, vandaar dat, er ook geen, geen, dat ik ook geen risico heb genomen om uh, um de tweede helft langer door te spelen. Ja, dat verklaart waarom je na 46,5 minuut naar de kant ging. Je hebt het nog even geprobeerd, maar het ging niet. Nee, het plan was eigenlijk al dat ik eruit ging. Alleen op deze manier had Ricardo iets meer tijd om, om zich fatsoenlijk op te warmen uh, zodra, zodra hij in het veld kwam. Je hebt verdedigend denk ik gedaan wat je moet doen, maar ook aanvallend sta je eigenlijk aan de basis van de goal. Ja, ik had inderdaad redelijk veel ruimte omdat Ronaldo natuurlijk, uh, dat was vooraf eigenlijk ook al duidelijk niet zo graag mee verdedigd. Dus, dus vandaar... eigenlijk is het een makkie om tegen Ronaldo te spelen? Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat we dat, dat, we dat goed hebben opgelost in de coaching. Met, met, omdat hij natuurlijk niet een speler is die stijf aan de lijn speelt. Maar veel naar binnen gaat ook. En ik denk uh, dat we uh, niet zo heel veel hebben, toege, uh, niet zo heel veel, uh, hebben weggegeven in de eerste helft. Um, ja, goed. En ik had inderdaad uh, wel wat ruimte waardoor ik... Uh, een aantal ballen goed in kon spelen. Ja, wat mij daarbij opviel is dat je doet het vrij strak en je doet het allemaal in één keer. Mag ik daaruit concluderen dat je dus niet gek in de Bundesliga wel gewend bent op een redelijk hoog niveau te spelen? Het oogt allemaal redelijk ontspannen namelijk. Ja inderdaad natuurlijk. In de Bundesliga speel je ook wedstrijden waar, waar het maximale gevraagd wordt uh, wekelijks. Dus uh, ja, goed, Dit is nu voor het derde jaar op rij dus je bent inderdaad wel aan een niveau gewend daar, uh, waarin je gewoon sterke tegenstanders wekelijks krijgt. En uh, ja, vandaag was het eigenlijk niet anders. Gewoon in uh, Portugal is denk ik, zeker als je naar de namen kijkt en, en, en als je ziet hoe Nederland uh, de laatste ontmoetingen, uh, dat het uh, uh, elke keer lastig was, uh, zie je gewoon dat het een sterk land is. Maar ik heb uh, een groot deel van de tweede helft niet gezien in verband met de Dus Ik weet niet hoe de tweede helft was, maar ik denk dat we een, een, een, een, een verzorgde partij hebben gespeeld. Maakt dit naar meer? Ja, tuurlijk. Ik zou razend zijn zeggen, nee, dit was leuk voor één keer. Natuurlijk smaakt het er meer, maar ik ben wel realistisch genoeg om te zeggen... dat ik natuurlijk bij mijn club uh, uh, prestaties moet leveren in de Bundesliga om, uh, om hier in beeld te blijven. En, uh, ik ga uh, wat dat betreft gewoon mijn best doen. Ik uh, hoop dat ik uh, bij mijn club goede prestaties uh, kan neerzetten. En uh, ja, goed, dan hoop je natuurlijk weer op een volgende uitnodiging, dat is, uh, dat is duidelijk. Ja, maar er is wel iets wezenlijk anders dan een paar maanden geleden. Namelijk, jij denkt nu, hé, hey, verrek, als het een beetje mee zit, heb ik, uh, komende zomer een WK. Nou, zover moet ik zeggen, denk ik helemaal niet. Natuurlijk ik heb, wel. Ik, ik, nee, echt niet. Ik heb er vandaag van genoten. Uh, natuurlijk weet je dat je nu uh, wel in beeld bent uh, uh, bij de bondscoach. Dus dat is wel een gegeven wat ik uh, vooraf eigenlijk niet wist. Uh, het was voor mij een verrassing. Maar uh, um, ja goed, nu, nu ben je in beeld. En natuurlijk uh, hoop je door middel van je prestaties bij je club uh, in beeld te blijven. En uh, ja goed, en hoop je natuurlijk weer op een uitnodiging. Dat is heel duidelijk. Tot slot, wat heeft u tegen je gezegd van Gaal? Hij heeft in de rust gezegd dat ik een goede wedstrijd gespeeld had, dat hij uh, uh, tevreden was. En uh, ja, dat was het eigenlijk. Geslaagde debuut van Paul Verhaag. En Bas Tichelen, die sprak met hem. Kwart over zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In het landelijk gebied rondom Barneveld stikt het van de agressieve muggen. Mensen kunnen daar niet meer rustig buiten zitten. Beestjes zitten vooral in de oude gierkelders en riolen... En daarom daarop pleit het onderzoekscentrum Altera daarvoor om duidelijke afspraken te maken om de kelders te dempen. Zo, die is weg. Anders valt het te vrezen voor een landelijke muggenplaag. Benny Thomas uit Voorthuizen weet er van alles van. Iedere avond wordt hij lek geprikt. Nou, dat gaat niet werken. Dat helpt niet. Niet? Nee, nee ik dacht van wel. Ik denk ik neem uh, date mee. Zullen we het proberen dan? Ja, jullie, jullie zijn ervaringsdeskundigen onderhand, hè? al een paar jaar trouwens hoor ik. Klopt, helemaal. We hebben er al vier jaar last van hier. In. De zon zakt langzaam achter de bomen, de plaag begint elk moment? Die kan zometeen beginnen, acht uur half negen, dan uh, meestal rond die tijd komen ze. We hebben zomer denk ik. Dan tillen we zometeen even die deksel op en dan komen de muggen tevoorschijn. Onder de stal zit een soort put, hè? Ja. Hier Onder deze metalen deksel. Telemeters. Dit is Bert van de Hoef. Hij is dus de overbuurman en toevallig ook nog eens ongediertebestrijding. En nou zitten ze notenbenen bij de ongediertebestrijder om de hoek. Precies, ja, ja. Tientallen komen hier eigenlijk al uitvliegen. Dus, uh... Onder in de put staat een soort laagje water, een beetje mestresten. Ja. Dan beginnen ze mij ook te steken. Kijk maar, zit het bij jou al? Dat hebben je al. Overal. Hier de echte bronden pakken. Dus, uh... ja. Wat is hier nu aan te doen? Uh, dit moet worden leeggezogen. Er staat waarschijnlijk een half meter water in. Die halen we leeg dan. En dan vullen we hem op met uh, schoon zand. En alle muggen die dan hier binnen rondvliegen. doen we door middel van een uh, koudverneveraar. pakken we die eventjes aan. En, dat... en dan zijn ze weg. En dat, dat hebben we al uh, resultaat, ja. Had dat niet eerder gemoet eigenlijk? Het bederft al jaren het plezier van die mensen. Ja, maar ik heb die melding pas gisteren binnengekregen. Dus. <laughs> nou, om het eerlijk te zijn, we hebben al een jaren vier last van die muggen. En we hebben al van alles gezocht en gedaan van wat kan het zijn, wat kan het wezen. Eh, totdat het pas op televisie was. En dat leek wel dezelfde soort muggen. En aan de hand daarvan zijn wij ook onderzoek uitgenodigd. En hebben we contact opgenomen met meneer Van Donschot van de Wageningen Universiteit. En die heeft ook bevestigd dat het om dit soort gaat. Het is de loodgrijze malaria-mug. Uh, dat is een hele grote groep van heel veel muggen die uh, behept zijn met de naam malaria-mug. Maar wat niets met malaria te maken heeft. Ze brengen ook geen malaria over? Nee. nee. Nou, dit is Piet Verdonschot dus van de Universiteit Wageningen. Het is een inheemse soort. Een soort die in die boomhalters woont. En uh, die uh, zich uh, eigenlijk uh, van nature uh, altijd uh, in Nederland geweest is. Dus alleen relatief zeldzaam was omdat we niet zoveel... ...oude bomen met uh, bomenhalters hadden. Ze... Maar nu hebben we heelste, heel veel van die gestopte uh, boerderijen. Dat klopt. En, uh, we zien nu dat er het aantal plekken uitbreidt. En uh, dat steeds uh, ja, mensen nu ontdekken dat de muggen waar ze nu al een jaar of vier, vijf last van hebben... dat die allemaal uit de kelders in de buurt komen. Dus er zit niks anders op dan goed opsporen, leegzuigen, volgooien met zand, afdekken? Ja, in ieder geval zouden we heel graag zien dat er beleid gemaakt zou worden. Dat ook, want we hebben ook plekken met plagen waarvan boerderijen leegstaan... en eigenlijk niemand verantwoordelijk is voor de kelders. Er is op dit moment geen regelgeving. En het zou denk ik heel goed zijn om regelgeving te maken... om, om, om een bepaalde manier van saneren uit te voeren. Er moet iets gaan gebeuren. Er moet echt iets gebeuren, ja. ja. Ah, de koeien hebben er schijnbaar geen last van. Nee, ik denk het niet, nee. Ik zie ze ook niet bij de maar koeien. Maar vooral u moeten ze hebben, ja. Krap zich helemaal het ongeluk. Bloed, hè? Ja. De bestrijder, de overbuurman, wordt aan het werk gezet. Uh, zoveel mogelijk bronnen opsporen en dan die putten leeghalen en volstorten met zand. Gaat dat Soelaas bieden? Ik hoop het, maar ik heb er een heel hard hoofd en ik denk het niet. Verhuizen? Nooit. Dat is veel te mooi voor Rio. Dus dan is er maar één oplossing. de hoorde u dicht. En binnen zitten. Juist. Verslag hoor u van Marno Remmers. Hij is heel snel weer uit Voorthuizen vertrokken. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. De laatste cd van Travis, where you stand. Zes minuten voor half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Van astronauten zoals André Kuipers zullen we het de komende jaren niet moeten hebben. Voorlopig is Nederland niet aan de beurt om ruimtevaarders te leveren aan het ISS. Maar op het gebied van ruimtevaarttechnologie... speelt Nederland waarschijnlijk de komende jaren wel een voorname rol. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van zogenaamde melkpak-satellieten. Vandaag het laatste deel in de serie over de stand van de Nederlandse ruimtevaart. Gemaakt door verslaggever Mark Hamer. We zijn in de Dream Hall. En de Dream Hall is de ruimte van de TU Delft waar de bekende studentenprojecten zijn gehuisvest. Dus uh, achteraan zie je de tent van Nuna. Hier zit ook het, uh, het team van uh, Formule Student en zo nog een, een tiental uh, projecten. En de raketclub, die, zat, die zit hierboven, daar zit de raketvereniging. Tussen de metaalsnippers en de werkbanken door... word ik op de TU in Delft rondgeleid door Michel van Baal. Hij werkte eerder bij de ESA en is nu woordvoerder van de universiteit... waaraan hij zelf lucht- en ruimtevaarttechniek studeerde. Ja, ik ben ernstig verdaald ruimtevaartingenieur, zeg ik altijd. Zelf is hij van de generatie die ging studeren... geïnspireerd geraakt door ruimtevaarder Wubbel Okkels. Een André Kuipers-effect is zo kort na de hype nog niet te meten, volgens Van Baal. Ik denk overigens wel dat die er is, overigens, hoor. maar ik kan het niet bewijzen. En je hebt ook altijd uh, volgens mij ongeveer een, een na-el-effect van een jaar of tien. Ik, ik ben wel eens bij met André Kuipers, of ik had eigenlijk de luxe... om met André Kuipers op de school van mijn kinderen te komen. Ja, er, er is maar één ding heftiger voor kinderen dan André Kuipers... en dat is Sinterklaas. Dus, en dat is dan de leeftijdsgroep zo van 8, 10, 12, weet je. En, en die groep moet daar gewoon wel in feite nog komen. Of die nieuwe generatie zich ook met bemande ruimtevaart gaat is nog maar de vraag. Voorlopig is Nederland niet aan de beurt als het gaat om ESA-astronauten. Maar voor afgestudeerden in Delft is er genoeg werk in de ruimtevaart. Regelmatig ontstaan er kleine bedrijfjes uit. Een heel mooi voorbeeld is, is Isis. Een, een bedrijfje wat ontstaan is uit Delphi C3. En dat was eigenlijk weer een heel klein... Ja, een satellietje, de grootte van een melkpak ongeveer. Wat een jaar of vijf geleden door studenten en domeinwerkers medewerkers van de TU Delft is gebouwd... en ook daadwerkelijk gelanceerd. was eigenlijk bedoeld kort te werken, Dat doet het nog steeds. Dat is wel leuk, hij bliept nog steeds, om het zo te zeggen. En daar is een bedrijf uit voortgekomen... wat zich richt op het produceren van... of het maken en aanbieden van kleine satellieten. De toekomst, zoals ik hem zie, zit hem inderdaad in de wetenschappelijke toepassingen. In de aardobservatie, weet je, daar, daar zijn echt heel erg veel, veel mogelijkheden. Dat is een cleanroom. En hier, uh, hier wordt dus de, de satellieten ja, samengebouwd en, uh, en getest. We zijn nog steeds in Delft, een kilometertje verderop. Het moeilijkste daaraan is nog wel dat als je ze eenmaal gelanceerd hebt in de ruimte... dan kun je ze niet meer repareren. In een gebouw waar allerlei spin-off bedrijfjes van de TU Delft zitten... vertelt Jeroen Rotteveel over zijn bedrijf Isis. Isis is een, uh, een ruimtevaartbedrijf. Wij uh, ontwerpen, bouwen en lanceren kleine satellieten zo Zogeheten nanosatellieten. Dat zijn satellieten tussen de 1 en de 10 kilogram. Jij studeerde lucht- en ruimtevaarttechnologie hier in Delft en dacht toen, hé, hey, daar is een markt voor. Inderdaad. Als studenten hebben wij de eerste nanosatelliet van Nederland gebouwd. Een satelliet van 2,5 kilo. En daaruit kregen we het idee om dit voor ons beroep te doen. En aangezien er geen bedrijven waren om dat te kunnen doen, hebben we daar een eigen bedrijf voor opgezet in 2006. En loopt het? Het loopt vrij goed. We zijn hard gegroeid de afgelopen jaren. Uh, intussen zijn we uh, naast de oprichters met zo'n uh, zo ruim veertig uh, ingenieurs. En uh, we hebben opdrachten uit de hele wereld, dus het loopt, het loopt erg goed. Het blijft sterk groeiend. Een jaar na de terugkeer van André Kuipers is de ruimtevaart in Nederland springlevend. Er zijn veel initiatieven. Wetenschappelijk en technisch onderwijs blijft een aandachtspunt. Maar dat niet alleen. Ook het stimuleren van initiatieven is enorm belangrijk geeft de jonge ondernemer Rotteveel als advies mee. Het is heel belangrijk dat je als Nederlandse overheid zegt... ik wil in wetenschap en dus ook ruimtewetenschap blijven investeren. Maar daar win je het alleen niet op. Je moet ook echt een stukje export hebben... waardoor je voldoende omvang, voldoende massa kunt creëren in Nederland... om die ruimtevaart op dat hoge pijl te houden dat we nu hebben. Nou, wilt u natuurlijk weten wat die melkpak satellieten allemaal kunnen? Nou, dat is terug te vinden op nos.nl. .no. Straks hoort u meer over Egypte. Hoort natuurlijk Sander van Horen, hij is in Cairo en gaat de straat op. Dat zal na acht uur zijn. Na half acht hoort u Egyptenaren in Nederland. Die volgen natuurlijk ook de situatie op de voet.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 De Nederlandse en de Noorse kustwacht beschouwen het schip de Warnau als verloren. De organisaties denken niet dat er nog een spoor van het Nederlandse schip of de drie opvarenden wordt gevonden. De Warnau vertrok in april uit Schotland en had een week later moeten aankomen in Noorwegen, maar dat is nooit gebeurd.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 Het wordt een redelijke dag. We krijgen te maken met een warmtefront. Dat zorgt voor warme lucht. Dat klinkt positief, maar het warmtefront zorgt ook voor bewolking. Op de Noordzee valt uit die bewolking al de eerste regen en motregen. En die wolken en regen die breiden zich in de loop van de ochtend en middag... over het westen, midden en noorden van het land uit. Daar gaat de lucht dus betrekken. gaat er van tijd tot tijd wat lichte neerslag vallen. In het zuiden en oosten van het land blijft het lang droog. Er zijn flinke zonnige perioden. En in het zuiden en oosten loopt de temperatuur dan op naar zo'n 22 à 23 graden. In het noordwestelijk kustgebied is de temperatuur vandaag het laagst... met 19 naar 20 graden. De wind stelt ook niet al te veel voor in het binnenland. Windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. In de kustgebieden gaat de wind geleidelijk toenemen naar windkracht 4... en op de wadden naar windkracht 5. En dat is dan allemaal later vanmiddag. Vanavond en vannacht blijft de aanvoer van warme lucht doorgaan. Morgen krijgen we dan een echte zomerdag in Nederland. Temperaturen lopen weer op tot boven de 25 graden. Ik denk dat er veel plaatsen in het zuiden 27 graden wordt. Eerst is er veel zon... Later op de dag komt er meer bewolking en dan neemt de kans op een uh, enkele bui weer toe. Nou, dat zien we dan wel weer. Klinkt in ieder geval heel goed, Michiel. Gaan we vaker doen, dit? <laughs> Lijkt me prima. Oké. Okay. <laughs> Doe. Door naar de ANWB John Tauka. Altijd en, live. Ja, maar stel maar een korte file op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Den Haag. We de staat voor de Koenterrol 2 kilometer. Zo dadelijk dan hoort u over Portugal-Nederland. Het gelijkspelletje was het. Op in de laatste minuten praten we erover met Gio Lippens. En een kathedraal van karton. Daar hebben ze plannen voor in Nieuw-Zeeland. Hoe dat eruit ziet, hoort u straks. Dus. <laughs> Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen. Daar is goed zicht dus essentieel. Volvo introduceert permanent adaptief groot licht...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 Half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 We praten u uiteraard vanochtend bij over de situatie op dit moment in Egypte... in steden als uh, Cairo en Alexandrië. We kijken ook naar Nederlanders, Nederlandse Egyptenaren. Die volgen de ontwikkelingen in hun moederland met afgrijzen... en natuurlijk met grote bezorgdheid. Mark-Robin Visser bezocht de gebroeders El Diep... die een snackbar hebben in het centrum van Amsterdam. Hier in een hoekje van uh, de snackbar staat een, een laptop opgesteld... waar ook het uh, nieuws op uh, gevolgd kan worden. Oh, dus zitten, Al Gezira is dit, Al Jazeera, ja. U komt net terug uit Egypte, zelf? Ja, ja. ik was een week uh, terug, uh, teruggekomen. En uh, het lijkt uh, heel uh, rustig en er gaat niks gebeuren. En, uh, we hebben niet zo verwacht dat de politie zou uh, aanval doen of een val doen uh, tegen Bent u de. Ben je verbaasd over wat er nu gebeurt? Ja, oh. ja. wat nu? Wat, wat verder? Ik ben bang dat ik ga escaleren overal. Want nu in heel Egypte heb je twee groepen: groep tegen moslimbroederschap uh, en groep mee. De groep braad over president terug of vorige president en een groep die zegt die man die man mag nooit meer terugkomen dus, en bij welke groep hoort u? Ik was eigenlijk van het idee dat hij, hij hoeft niet terug te komen, maar maar niet zo hard optreden tegen die, tegen, tegen zijn aanhanger. Dat, dat, dat, dat, dat, dat absoluut wil ik niet gebeuren. Dat wil ik nooit gebeuren. Uh, 2.600 ja. mensen overleden vandaag. En dat, is, dat is het nieuws. Ja, dat is nieuws voor het ja. nieuws ja. ja. 10.000 telefoon uh, gevonden, zegt hij. 10.000 gevonden. Ja. Ja. Dit wordt gemeld door LDG op dit We Het uh, horen verschillende ja. getallen, ja. hè. Ja. Nou, dat, dat is heel dat moeilijk. dat weet je niet. Ja. Dat weten we niet. Als, als gewoon 3.000 uh, honden gewoon doodmaken, kan niet. Ook kan niet. U kunt er niet dat meer gewoon naar gewoon kijken. Minst, nee, nee, nee. Ik vind het heel erg. Erg, heel erg, heel erg. Minstens, minstens, gewoon. Uh, ja. Dit is niet menselijk meer, zegt u, ja, wat er maar, nu ja, gebeurt. Ja, natuurlijk. Ja, geen menselijk. Nee. Moet u zich dat voorstellen? Hij dat zegt? Ja, ja, ja. ja. Ik, dus, ik vind het ook heel benenlijk om te kijken. Ik, heb, uh, ik draai me gelijk om als ik zo'n vreselijke foto zie. Want, uh, het niet, hoor. Huh? He? Dat is heel verdrietig. Als... Je bent heel verdrietig. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Die mensen zijn mensen. De, ja. Van iedereen, van de hele Egypte eens. Mensen zelf allemaal. Zelf mensen niet goed die, die, die, tegen mensen, militairen. Het ja. is natuurlijk heel erg om te zien hoe in je eigen land je eigen mens tegen elkaar ja, ja, vechten. Ja, ja, ja. ja. Ik wil eigen mens of. Egypte Egyptenaar tegen Egyptenaar. Ja. Het, is, het is allebei vreselijk. Heeft u nog goed. gebeld vandaag? Ik u... heb gebeld, ja ja, ja, ja. Ik kom uit het noorden, uit uh, Al-Mansoura. Dat is uh, 200 kilometer ver van Cairo. En het is relatief rustig nog bij ons ja. in de buurt. Maar het kan elke moment escaleren. Want ik bedoel, het gaat nu politiebureaus aanvallen en uh, en kerk natuurlijk in het zuiden. Uh, ja, ik, ik hoop dat dit, gaat, dat dit niet gaat escaleren, want anders gaat het hele land, in, uh, zoals Syrië, wat nu in Syrië gebeurt, gaat naar Egypte. Dat zou vreselijk zijn. Ik hoop, ik hoop van niet. Ja, ik hoop van niet. Bezorgde Egyptenaren in Amsterdam. Marco Visser sprak met ze gisteravond. We hoorden in de reportage dat er gesproken werd van 2000 doden. Nou ja, aantallen verschillen nogal. Komen allerlei berichten binnen. De Egyptische regering houdt het op dit moment op 278 doden. Oh, dat is sport zo dadelijk oranje. Maar eerst het meest opmerkelijke nieuws uit de sportwereld van de afgelopen uren. De Franse tennister Marion Bartoli stopt met tennissen. Terwijl ze een paar weken geleden nog Wimbledon won. Gio Lippus, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar de verklaring voor? Uh, blessures. Ze speelt al uh, veel te lang met pijn in het lijf, zegt ze zelf. Hè. Want ze is nog niet eens uh, zo oud. Zeker niet voor een uh, topsporter 28 jaar oud. Dan zeg je normaal gesproken, ik zit in de kracht van mijn uh -huh. uh, carrière. Maar uh, regelmatig blessures. Uh, vooral uh, de linkervoet, de rechterenkel, een hamstring, een achillespees... En eigenlijk zegt ze nu achteraf, want ze heeft, vannacht heeft ze dat bekendgemaakt op een persconferentie in Ohio, want daar had ze net verloren van een Roemeense, Simona Halep. En dan zegt ze, uh, Wimbledon was eigenlijk de enige motivatie om nog door te gaan. Uh, daar wilde ze een keer winnen en uh, uiteindelijk ja, heeft ze die overwinning behaald. Ja, en nu blijkt op de gewone toernooien, hè, tussen aanhalingstekens... dat ze nog steeds last heeft van die blessure en ze kan het niet meer opbrengen. Uh, ja, toch een tennisster. Ze heeft dus Wimbledon gewonnen dit jaar. Uh, ze heeft alles een keer in de halve finales gesteld van Roland Garros. Natuurlijk het eigen toernooi in Parijs. He, want ze is een Française. In Australië heeft ze in de kwartfinale gestaan. In Amerika. In de US Open al een keer in de kwartfinale. Maar ja, het is niet echt de tennisser die je kunt herinneren van, van, van bloedstollend mooi uh, spel. Het is vooral een harde werkster geweest. De dubbelhandige forehand trouwens. De enige in het hele circuit. En uh, ja, ze is er nu mee gestopt, uh, dus uh, op, uh, eigenlijk toch wel min of meer op de hoogtepunt. Hoewel, dan had ze net even iets eerder, afgelopen juli, had ze na afloop van Wimbledon moeten roepen dat ze stopte. Dan was ze echt gestopt op de hoogtepunt. Ja, nou, Jammer van uh, Bartoli. We moeten het hebben over het voetbal, uh, ook even van gisteravond. Nederland uh, speelde gelijk tegen Portugal. Nou ja, ze verloren in ieder geval niet. Laten we het daar ook maar op houden. Welke indruk ja. maakt het, uh, het hele elftal op jou? Nette nette indruk, een, een keurige wedstrijd van het Nederlands elftal. Iedereen keek natuurlijk wel, voornamelijk naar dat duel tussen die Paul Verhaag... Hebben, waar we het gisteren over hebben gehad, die debutant in het Nederlands elftal... die dan uh, rechtstreeks tegenover uh, Cristiano Ronaldo zou komen te staan. Nou, dat bleek achteraf niet helemaal het geval, want Ronaldo week vaak uit... en uh, liet Verhaag vaak uh, keurig daar op die, uh, op die rechterpositie uh, achterin staan... en dan uh, week uh, Ronaldo uit naar de voor hem rechterkant, dus de linkerkant... voor het Nederlands elftal, uh, had dus... Uh, te maken met andere spelers. Vooral ook met uh, Martens Indy, die hem een keer een behoorlijke tik uh, gaf. En uh, dat, dat uh, leverde Martens Indy nog een gele kaart op. Maar uh, Ronaldo, die maakte zich daar verschrikkelijk druk om. Doet maar, uh, van haar geeft zich in ieder geval, <laughs> Wat zeg je? Ja, Doet raar is dat. Nooit, hè? Nee, het is normaal gesproken nooit zo'n irritante voetballer. <laughs> maar, uh, nou, wat vooral heel irritant was, was dat hij een paar minuten voor tijd uh, de gelijkmaker erin schoot. Deed hij trouwens ook knap hoor. Had al eerder een kans gehad. Maar toen haalde Vorm, de doelman van Oranje, haalde een vrije trap. Echt prachtig uit de hoek. Maar goed, Uiteindelijk werd het 1-1. Uh, Verhaag handhaafde zich keurig. Uh, bleef één helft en nog een paar minuten in de tweede helft staan. En werd toen gewisseld onder applaus. En uh, die zal heel tevreden zijn. Uh, Strootman maakte een hele mooie goal na 17 minuten. Mooi in de korte hoek geschoten. En ja, het Nederlands elftal bleef gewoon overeind in uh, Portugal. En dat mag je toch eigenlijk al een, een, een winst noemen. Want ze bleven toch allemaal behoorlijk rustig. Het dreigde een klein beetje uit de hand te lopen op een gegeven moment. Met name na die overtreding van Matins Indy. Quintrouw, die uh, Portugees, die ook nog eens even stevig doorhaalde op Paul Verhaag. Toen leek het heel even ja, dat de vlam in de pand sloeg. Maar uiteindelijk bleef het toch relatief kalm. De Portugezen hielden zich in, uh, Oranje hield zich in. En uh, het was uh, denk ik een hele nuttige oefenwedstrijd... met name voor Louis van Gaal. Goed, jullie dan nog even wielrennen... want de Eneco Tour slingert zich door Nederland. De Tsjech Stibard heeft de derde etappe gewonnen. Hoe kan het dat veldrijders wegwedstrijden winnen... en de sprinters niet? Nou, dat zullen de sprinters zich ook afvragen. Yeah. Met name Theo Bos, die toch ook alweer een tijdje droog staat. Er wordt nu trouwens overwogen om Theo Bos mee te nemen naar de Ronde van Spanje. Om hem nou ja, dan toch maar weer een keer uh, in een grote Ronde te zien. Zodat hij eventueel volgend jaar, een van de komende jaren, weer eens een keer mee kan naar de Tour de France. Want dat blijft toch het hoofddoel. Maar hij heeft tot nu toe nog weinig laten zien. En uh, ja, in die Ronde van uh, Nederland, wou ik zeggen. Maar in de Eneco Tour komt hij er niet echt aan te pas. Uh, maar dat geldt ook voor de andere sprinters. Hè? Kittel, uh, ja, toch ook niet echt uh, lekker bezig. Die mist toch. Ook wel wat, wat kansen. Uh, die moest gisteren zelfs lossen. Kon het tempo van het peloton in de slotfase niet houden. Uh, Grijpel maakte een hele stomme fout... door een uh, kwartet te laten wegrijden. In de laatste anderhalve kilometer. Uh, daarbij zat weliswaar een ploegenoot Jurgen Roelands. Maar ja, daarvan kon je toch wel zien dat hij het niet af zou gaan maken. Maar uh, Grijpel sprintte dus niet mee. En toen kregen we een sprintje uiteindelijk van drie man. En dat was wel grappig inderdaad. Twee veldrijders, twee voormalige wereldkampioenen. Lars Boom en uh, natuurlijk Stibach. Die, die sprinten uiteindelijk om de overwinning. Nou, Stibar won de wedstrijd. Uh, dat was knap. Uh, het is trouwens al zijn tweede World Tour overwinning. Dus zo nieuw is het allemaal niet voor Stibar. Maar het leuke is, ze rijden vandaag rijden ze van Stibar naar Boom. Dat klinkt een beetje cryptisch. Maar ze starten in Essen, de woonplaats van Stibar, De veldrijder dus. En ze finishen in Vlijmen, de woonplaats van Lars Boom. Uh, ook ex-veldrijder dus. Dus daar is van tevoren waarschijnlijk wel over nagedacht. Maar ja, het zou toch mooi zijn als na Stibar gisteren... vandaag Lars Boom uh, in zijn eigen woonplaats gewoon wint. Dan, dan is het verhaal helemaal mooi. Hmm, ik hoor een voorspellende gave, Gio. Dank je wel. Nou, <laughs> laten we het hopen. Ja, je weet maar nooit. Een bijzonder muziekproject zo dadelijk in Brazilië... samen met het conservatorium in Amsterdam. Wij hebben de reportage. Dan gaan we naar Nieuw-Zeeland, naar Christchurch. Twee jaar geleden werd een groot deel van de binnenstad daar weggevaagd... tijdens een aardbeving. En ook de kathedraal, een van de ponkstukken van de stad... stortte gedeeltelijk in. Afgelopen week werd een vervanger geopend. Een kathedraal van karton. En onze correspondent Robert Portier heeft hem gezien. Robert, leg eens uit. Van karton... Ja, klopt, inderdaad, van karton. Uh, de aardbeving die heeft uh, de historische kathedraal vernietigd. Uh, het zal nog wel jaren duren voordat er een ander gebouw staat. Maar uh, de kerk die wilde in de tussentijd natuurlijk graag een ander on onderkomen hebben. Uh, eentje die ze snel konden bouwen, eentje die ook niet te duur zou zijn. En ze kwamen uiteindelijk uit bij een Japanse architect. Eentje die uh, ook na aardbeving in Japan en die in Haiti onderkomens had gebouwd. En die had ze gemaakt van karton. En met hem zijn ze in zee gegaan. Dus er staat nu een bouwwerk van, nou, ik schat zo'n 15 meter hoog. Er kunnen 700 mensen in. Uh, en het is gemaakt van kartonnen buizen. En die zijn schuin tegen elkaar aangezet. Het ziet er dus eigenlijk uit als een hele grote uh, tent. Uh, het is niet alleen trouwens kartonnen wat er gebouwd is. Het dak is afgedekt met doorzichtig plastic. Er zit ook een uh, glas-in-loodraam in. En wat misschien ook grappig is, binnen staan een aantal containers. Daar zit een uh, kapelletje in, maar bijvoorbeeld ook uh, de, bie de biechthokjes. Nou, ik hoop dat het uh, niet te vaak regent daar... Nee, ik snap je vraag. Ik snap ook dat je je er zorgen over maakt met al dat karton. Uh, maar ze hebben voor deze kathedraal natuurlijk geen gebruik gemaakt van bananendozen. Die uh, buizen die zijn gemaakt van heel dik en heel stevig karton. En dat is ook nog eens een keertje geïmpregneerd. Aha. Dus als het goed is, dan moeten ze het uh, twintig jaar kunnen volhouden. En uh, de opzichten die ik eerder dit jaar nog sprak... die dachten dat die twintig jaar wel wat aan de voorzichtige kant zou zijn... Maar een andere vraag die wel voor de hand ligt... is natuurlijk of dit gebouw bestand is tegen een nieuwe aardbeving. En daar is uitgebreid over nagedacht... want de architecten wilde namelijk alleen maar gebruik maken... van lokale leveranciers, maar die waren niet in staat... om buizen te maken van karton dat dik genoeg was daarvoor... En daarom zit in elke buis nu een houten balk en die zijn uiteindelijk met elkaar verbonden zodat er een stevig frame staat. En dat is dus eigenlijk uh, het, uh, ja, de kerk, dat, dat, dat houdt alles bij elkaar. En uh, die kartonnen buizen, ja het is wel het belangrijkste bouwmateriaal, maar het is uiteindelijk dus vooral een cosmetisch onderdeel. Goed, goed. De gelovigen zijn onder dak, hoe is het met de rest van het centrum? Want de schade was daar groot. Ja, absoluut. Uh, nou ja, uh, het is eigenlijk nog steeds één grote bouwput daar. Uh, we zijn 2,5 jaar verder nu. Uh, eigenlijk is de stad net begonnen aan een nieuwe fase. Alle sloopwerkzaamheden die zijn min of meer afgerond. En dan kan dus uh, begonnen worden met de wederopbouw. Maar dat gaat echt nog tientallen jaren duren... voordat het centrum er echt uitziet als een, een stadcentrum... en dat uh, alle parkeerterreinen uh, zijn verdwenen. Want het is nu eigenlijk één grote vlakte met grote parkeerterreinen... Um, die historische kathedraal, ja, dat was natuurlijk een van de bekende gebouwen. Ook een heel geliefd gebouw. En die nieuwe kartonnen kathedraal, ja, die zal die plek misschien niet direct innemen. Maar het geeft de mensen in ieder geval het idee dat Christchurch uh, eruit aan het klimmen is. Robert Portier over Christchurch heeft een kartonnen kathedraal. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Zodraalijk, we zijn het al, gaan we meer horen van het conservatorium van Amsterdam. Het bijzonder project met Brazilië. Dat past niet bij, hè? Gaan oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh. oh. we.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 die een tijdje te swingen met Sergio Mendes... en de Black Eyed Pee Sergio Mendes trouwens uit Brazilië. Ja, Brazilië, daar gaat het over. Want het conservatorium van Amsterdam werkt sinds kort samen... met de muziekschool van het Braziliaanse São Paulo. Dan krijgen duizenden kinderen en jongeren... uit de armste delen van de stad gratis muziekles. En af en toe duiken er dan ineens muzikale talenten op. Als ze nou goed genoeg zijn, dan kunnen ze doorstuderen... aan dat conservatorium van Amsterdam. Correspondent Mark Bessems zorgt twee van die Braziliaanse talenten op. Lucas speelt viool en hoopt binnenkort in Amsterdam te gaan studeren. Ajib speelt trombone en zit al een jaar op het conservatorium van Amsterdam. Ik heb er 2,5 uur over gedaan, maar ik ben er nu toch echt. Ik zit uh, op de bank bij Ajib. Die heeft even vakantie en is terug bij zijn uh, ouders in Brazilië. En zijn ouders vertelt, die, die hebben het niet makkelijk. We no, zijn no pobres, maar we in Europa. We zijn niet arm, maar studeren in Amsterdam dat kost mijn familie wel heel veel moeite, zegt Ajib. Zijn moeder staat ondertussen in de keuken worteltjes te raspen. voor het uh, avondeten. Nossa, é muito probleem. We doen hier. Nossa, we doen Vira een tooseton Vira miljoen. Ja, zeg ze. Het is zeker moeilijk, want ik moet echt goed nadenken over wat ik uitgeef. Maar goed, het is het wel waard. Vale la pena. Ik sta in de muziekschool van Staat Sao Paulo, een groot gebouw met alleen maar klanken, muziek. Overal. Ik heb een afspraak met viooltalent Lucas. ik In het begin was er geen geld voor bijvoorbeeld nieuwe snaren. of een beter instrument. Dat veranderde toen Lucas bij het jeugdorkest kwam van de muziekschool. Sindsdien krijgt hij een beurs. Nu. Ik in een orkestra we een beurs krijgen. Dus is beter. met het jeugdorkest. ging Lucas zelfs naar Berlijn. Daar was hij anders waarschijnlijk nooit gekomen. Nee, nee, nee, nee. Dankzij zijn muzikale talent kan hij straks de wereld zien. Toch gaat het hem daar niet om. Eu queria música comigo por pelo prazer de fazer música em ao invés de pensar por crescer financeiramente. Ik speel muziek voor mijn eigen plezier, zegt Lucas. Deze muziekschool staat bekend om de sociale programma's. Daar zijn ze hier heel goed in. Jeugdorkesten en gratis muziekonderwijs voor kinderen uit de armste buurten. Op het hoogste niveau gaat het iets minder. Daarom is de directeur blij met de samenwerking met het conservatorium van Amsterdam. Hij hoopt dat meer van zijn studenten straks naar Nederland kunnen. Maar ik hoop dat het niet Lucas en Ajib hoopt dat zijn studie in Nederland zal helpen om zijn droom waar te maken. Muzikant in het beste orkest van Latijns-Amerika. Ik weet se niet of het goed gaat doen, maar studeren in Nederland was het top dat ik vandaag studeerde. Dus talvez is het het Het is maar een droom, zegt Ajib, net als studeren in Nederland dat ooit was. Dat is hem alvast gelukt, dus wie weet. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De Volkskrant vraagt zich af wie erger geweld in Egypte kan voorkomen. Veel landen veroordeelden het geweld in Egypte. Een Amerikaanse topdiplomaat zegt dat alleen Egyptenaren hun toekomst kunnen bepalen. site van de Amerikaanse krant, de Boston Globe, heeft een indrukwekkende fotoserie. Zo is een man te zien die twee jongens draagt met een gasmasker op. Een man probeert ze te beschermen tegen het geweld een andere foto loopt een man tussen tientallen lijken. De lichamen liggen op de vloer van een ja, geïmproviseerd mortuarium. Onder de duizenden Nederlandse toeristen... die de komende weken naar Egypte op vakantie gaan... is paniek uitgebroken, schrijft de Telegraaf. Velen durven nu niet meer, nu de noodtoestand is uitgeroepen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt toeristen aan... om in de hotels te blijven. Vakantiegangers kunnen hun reis niet kosteloos annuleren... omdat het calamiteitenfonds geen ramp heeft vastgesteld voor de badplaatsen aan de Rode Zee. Dat geldt trouwens wel voor Cairo, Luxor en De Na acht uur spreken we met de correspondent Sander van Hoorn. Hij is in Cairo. Het Zweedse telecombedrijf Tele2 opent de aanval op KPN. Bestuurslid, Gunter Vogelpoel, zegt tegen het Financiële Dagblad... dat hij een nieuwe netwerkdeal heeft gesloten. Tele2 gaat de master van T-Mobile gebruiken... om een snel mobiel netwerk uit te rollen in Nederland. Vogelpool bereidt een prijsaanval voor op het gebied van supersnel 4G-internet. Volgens hem vraagt KPN een hoge abonnementsprijs... en laat het bedrijf zo heel veel ruimte liggen voor Tele2. Aanval van Tele2 komt niet op een goed moment voor KPN. Het bedrijf heeft schulden en het Mexicaanse Amerika Mobiel wil het bedrijf overnemen. Boeren hebben hulp gekregen van LTO Nederland bij hun probleem met de Deutsche Bank. Het gaat om boeren die een lening hadden afgesloten bij ABN. De Deutsche Bank nam die klanten drie jaar geleden over, maar wil van ze af. Maar overstappen is voor veel boeren een probleem, want dan moeten ze een hoge boete betalen. Voorzitter, Albert Jan Maat zegt tegen RTV Noord dat zo'n 70 tot 80 boeren zich hebben gebeld bij LTO. Voor een aantal weten we dat er een oplossing is. Voor een aantal weten we ook dat ze ja, tanden akkoord zijn gegaan met een bepaalde regeling. En een beperkt aantal gevallen zijn we nog over in gesprek. Op dit moment is het gewoon zorgen dat de bedrijven niet kopje ondergaan. Dat ze niet zonder financiering komen te zitten. En LTO gaat er bij de Nederlandse Vereniging van Banken op aandringen... dat banken ook zekerheid blijven bieden aan de boeren op langere termijn. Vraag oudere werklozen hoe ze weer een baan kunnen vinden... en ze zeggen vrijwilligerswerk. Uit een onderzoek van ouderenombudsman Jan Romme... blijkt dat oudere werklozen vrijwilligerswerk vaak zien... als de beste weg naar de arbeidsmarkt. Maar de overheid neemt een heel onvriendelijke houding aan... ten opzichte van vrijwilligerswerk, concludeert de ouderenombudsman in Trouw. Hij stuurt daarom een voorstel aan minister Ascher van Sociale Zaken... waarin hij pleit dat vrijwilligerswerk een erkende route wordt naar betaald werk. Nederlanders zetten massaal hun zuinige auto te koop. Vanaf 1 januari moeten ze namelijk weer wegenbelasting betalen. Blijkt dat onderzoek van BNR in samenwerking met de autoverkoopsite Autoscout24. Vooral eigenaren van zuinige diesels worden de dupe. Hun wegenbelasting kan wel oplopen tot 1000 euro per jaar... terwijl ze nu niets betalen. Jurgen Vughts, directeur van Autoscout24, ziet een flinke stijging. Vooral van het type Seat Ibiza, eh, Volkswagen Polo en de Skoda Fabia. Ja, sorry. Uh, het was wel interessant, hoor. Maar het gaat om gapen. <laughs> dat ligt niet aan mij. Ja, nee, zeker niet. Uh, als de een gaapt, moet de ander ook gapen. Dat is een bekend verschijnsel. Uh, nou, honden vertonen hetzelfde gedrag. Uit een nieuwe studie blijkt dat honden meer gapen... als reactie op het gapen van hun baasje dan bij vreemden. Ja, dat wijst erop dat honden emotioneel verbonden zijn met mensen... zegt een onderzoeker van de Universiteit in Tokio. Wie hier meer over wil weten, moet eventjes naar de site... van het wetenschappelijke magazine Plus One. Interessant toch? Sorry. Die hadden trouwens gisteren ook een leuk onderzoek over Facebook... dat je daar niet gelukkig van wordt. Ja, erg. En? dat dame? Nou eh, oh ja, ik ben gestopt. <lacht> Dankjewel, oh. hè. wel, nou op, dan moet ik ook. Morgen in. Vrijdagmiddag live. Tom de Graaf